Volgens de WHO raakte er dit jaar al meer dan 14.000 mensen besmet. Ook vielen er meer dan 500 doden. Dat is aanzienlijk meer dan een jaar eerder. Het Openbaar Ministerie laat sectie verrichten op het lichaam van Ron van Uffelen... de bedreigde loodgieter uit Vlaardingen die maandag overleed. Hij lag in het ziekenhuis met hartproblemen... maar gezien de vele bedreigingen en aanslagen tegen de loodgieter... wil het OM uitsluiten dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen... Vanochtend werden er bij zijn huis opnieuw explosieven gevonden. Er zijn twee verdachten aangehouden en de beveiliging van het huis is nog verder opgeschroefd. De politie heeft een automobilist aangehouden die zou zijn doorgereden nadat hij zondag op een zebrapad in Maasluis een meisje had aangereden. Het dertienjarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte werd dinsdagavond aangehouden in Schravenzande. Het is een man van 53 uit Maasluis. Het extremistische Duitse tijdschrift Compact mag voorlopig toch blijven verschijnen. De Duitse regering verbood het blad vorige maand... omdat het zou aanzetten tot haat tegen Joden, immigranten en de parlementaire democratie. Maar een rechter heeft in een tussenvonnis het publicatieverbod opgeschort... totdat de zaak grondig is uitgezocht en dat kan nog maanden duren. Het weer, vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Lokaal kan er mist of nevel zijn... Komende dag wordt het een droge zomerdag met geregeld zon bij 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. If I were you, I'd take precautions before I step to meet my girl. You know, 'cause in some motions, your age is the best thing.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 Thank you need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 Ze draait zich om, we moeten gaan Kijk in haar ogen, zie dezelfde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 So to leave you Leave you for someone who I hardly even know So inviting, a feeling so exciting has turned it upside down. And oh, I know I could be wrong. This feeling's much too strong.